Nou kan Bikker dat zelf natuurlijk ook niet zeggen. Bikker kan immers helemaal niets meer zeggen sinds Alan en Julius een paar ongeluk hebben laten doodvriezen in Julius' koelcel. Cool maar toch. Nadat ze zijn lijk veilig hebben opgeborgen in een zeecontainer op het industrieterrein van Buringen, besluiten onze vrienden de treinlorrie achter te laten en hun tocht te voet te vervolgen. Het gaat je goed, jongman. Bedankt voor de koffer en voor de mooie schoenen. Het wordt ten zeerste gewaardeerd. Goeie reis. Bon voyage. Wat zij niet weten is dat commissaris Aronson ze op het spoor is. Nog geen vijf minuten na hun vertrek komt hij aan bij Julius huis. Politie, dit is commissaris Göran Aronson. Aronson kan zichzelf wel voor zijn kop slaan dat hij die ochtend per se nog even wilde snoezen. Maar hij heeft geluk. Hij wordt aangesproken door een vogelspotter, die die ochtend wel iets heel vreemds heeft gespot. Drie volwassen mannen op een treinlorrie, waaronder Julius Jonsson. Verder een heel oude man, een jongen, maar die was heel erg stil. Aronsson zet de achtervolging in. De bossen, 2005. Alan, gaat het wel? Ja. Nee, ik moet zeggen, die, die lorry was misschien niet ontzettend gedistigreerd, maar een mens gaat een zitplek toch snel mis als die hem wel kwijt. Ja, dit gaan we inderdaad niet lang volhouden. Zeg, Julius. Julius, wellicht, wellicht ben ik aan het hallucineren, hoor, maar... Zie ik daar nou een snackbar staal? bok, boktor, je hebt gelijk. We zitten nou een snackbar midden in een bos neer? wie zijn wij om dat af te keuren? We zijn wel gekkere geslaagd, kan ik je vertellen. Hij boert bovendien niet slecht, aan die Mercedes te zien. Wat zeg jij ervan als wij onszelf eens op een bosje trakeren... om de gelederen wat te versterken? Dat ja, is een prima plan, een prima plan, maar ik weet misschien nog iets beters. Ja. Zeg Alan, uh, ja. dat worstje. Mag ja. dat misschien uh, <laughs> een onsje meer zijn? Wat ben jij van plan? Eh. Uh, wil jij misschien uh, heel even die koffer geven? Hallo? Volk? Wat moet u daar? Uh, dag meneer, commissaris Aronsson. Heeft u toevallig eerder vandaag een paar mannen langs zien komen? Een paar mannen? Uh -huh. Hoezo? Nou, misschien op het terrein. Maar wat maakt u dat uit? Ah, nou, kijk, het zit zo. In... Hey, Björn, wat is er aan de hand? Nou, boor, deze gozer hier is hele vreemde vragen aan het stellen. Heel vreemde vragen over mannen en zo. Luister, heren, is hier iemand anders met wie ik kan praten? Iemand die misschien iets gezien heeft? Hé, hey, als u zo graag graven wil, dan kunt u eens met Benny gaan praten. Oh ja, Benny. Dat is misschien meer uw soort mannen, hè? Benny? Welke Benny? Wie is Benny? Dat is de eigenaar van de snackbar verderop. Dat is een vreemde vogel, hoor. Bang van zijn eigen schaduw, bang van elke schaduw. Maar misschien hebt hij iets gezien. Zien. Ah, Julius, daarmee. Misschien wil je me nou toch heel even uitleggen wat je nou precies van plan bent. Alan, dit is Benny. Benny, Alan Carlson. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Benny. Julius, wat is er allemaal aan de hand en vooral waar blijft mijn worstje? Uh, Benny hier runt deze snakbar. Ah. Benny, dat worstje. Of preciezer gezegd, Benny runde deze snakbar. Benny heeft mij namelijk zojuist, naast dit blikje Fanta... ook zijn Mercedes verkocht. Met zichzelf erbij. Is dat zo, Benny? Ja, ik, uh, ik denk het. Kijk dan. En wat mag een Benny kosten tegenwoordig? Ja, honderdduizend kronen. Ik dacht, jij kan niet veel verder meer lopen, Alan. Dit leek mij een goede oplossing. Dat lijkt mij ook. Uh, Eén eis heb ik wel. Ik wil graag weten voor wie ik werk. Uh, Julius hier heeft me al over zichzelf verteld, maar van u ja, weet ik nog niks, meneer Karlsson. Oh, over mij valt niet zoveel te vertellen. Dat lijkt me pertinent onwaar. Maar als u erop staat... Nou ja, uh, de grote lijnen dan misschien. De grote lijnen? Nou, well, uitstekend. Uh, even zien jullie eens, waren we ook alweer gebleven? Uh, Spanje toch? Ja. Of oh nee, nee, wacht, nee. Ik was net uit Spanje vertrokken. Dus ik was op weg naar... Ja, naar Amerika. Ja, ja. In jaren 30 maakt Alan de lange overtocht van Spanje naar New York. En dat allemaal dankzij de vrijbrief die hij heeft gekregen van zijn onverwachte kameraad. Generalissimo Franco, de heer van Barcelona, autocraat over alle. enzovoort enzovoort. Ah, Amerika, land of the free. Hoewel. In 1939 is vrijheid natuurlijk een wat rekbaar begrip geworden, en daarom wordt Alan bij zijn aankomst niet alleen begroet door Lady Liberty herself, maar ook door een uiterst strenge immigratiedienst. Waar gaat die boot heen, weet je dat? Die grote? New York. Here I come. New York, Amerika, 1939. Nou, nou, nou. Wat een druk is die Amerikanen. Wel mooie tanden allemaal. Goed. Zullen we kijken. Waar heen nou? Goedemorgen, meneer. Hi. Welcome. Welcome, welcome. Welkom in ons super gave land. Dank u, vriendelijk. Land of the free, home of the brave. Ja, toch? Mijn naam is agent Uitje van de immigratiedienst. Hi. En ik ben hier om te zorgen dat alles in de bovenste beste banen blijft lopen. Meneer Carlson. Ah, meneer Carlson? Love it. Ja. Oké. Okay. Ja. Meneer Carlsen, uh, als u heel even met mij mee wilt lopen, dan kunnen we gelijk... Waarom? Excuse me? Uh, waarom? Wa waarom? Waarom wat? Uh, waarom moet ik meelopen? Oh, niks. Niks, niks, nothing. Nada. Standard procedure right now for all you crazy Europeans. Dus als u mij nou braaf achterna loopt, maar, dan... waarom? Uh, meneer Carlsen, gaan wij een probleem hebben... Ik wil gewoon weten waarom. Want u komt wel in ons land, hè? Dat weet ik, maar... Ja, wij komen niet in uw land. Ja. U komt naar ons toe. Ja, maar ik mag toch wel weten waarom ik met u mee moet? Well, not that it's any of your business, maar die bastard van een Mr. Hitler... die is zojuist Polen binnengevallen. Wat? I know. Dus het is weer eens een superoorlog in Europe. Nou, en daar plukken wij van de immigratiedienst de zure vruchten van. Maar heeft dan niemand iets geleerd van de geschiedenis? <laughs> de geschiedenis... Jullie hebben geen geschiedenis. De geschiedenis begon op 4 juli 1776, Independence Day. En alles daarvoor was een ongeluk. En nu loopt u onmiddellijk met mij mee. All right. Mr. Carson. Welcome on Alice Island. Volledige naam. Alan Emmanuel Carson... Haar nationaliteit? Zweedse. Uh, leeftijd? 34. Mag ik uw papier even zien? Ik heb geen papieren. <laughs> Excuse me? Ik heb geen papieren. Ik begrijp het niet. Ah, ik heb geen papieren. Maar... Nooit gehad. Nooit papieren gehad? Nee. Bullshit! Gezondheid. Tot elkaar bullshit. Hoe bent u naar Spanje uitgekomen? Ah, een vriend had een briefje voor me geschreven. Dat leek wel te helpen. Een... Vriend, had een briefje geschreven? Ja, ziet u... Ja, het best... is goed met ik... u. Meneer Carson, if that even is your name. U ziet er niet zo heel erg Zweeds uit, wat mij betreft. En wat moet een zweten eigenlijk in Spanje, hè? Huh? Wat moet een papierloze, illegale zwete überhaupt in Spanje... tijdens een burgeroorlog? Ik blies daar bruggen op. You, you did what? Ik blies daar bruggen op. U blies daar bruggen op? Ja, voor het Republikeinse leger. Republican! Really? Ja. I love those guys. Ja. Let me tell you, they're going to make a break great again. Ze oh. is een stuk beter dan die aanstellerige democraties met die tolerantie van ze. Als u het zegt. De, dus u, u bent een, een, een bomme-expert. Ja. Of ja, springstof-expert. Ah, oh. ja. you don't say. Tja, Mr. Carlson, we kunnen u nu moeilijk terugsturen naar dat shithole, maar zonder papieren kunt u ook niet blijven. Nee. God, that's so European, om van jullie problemen met onze te maken. Maar misschien weet ik wel iets. Ik moet even wat mensen bellen. Vannacht blijft hij hier en don't start any trouble. Oké? Okay? Ja. Nee broertje, luister, luister. Jullie zoeken een bommenexpert, ja toch? Nou, hij is een bommexpert. Weet ik veel, gewoon een bommenexpert verder niks. En ik dacht dat jullie die goed konden gebruiken daar in Los Alamos. Wat? Zo heet dat toch? Los Alamos? Ik mag dat toch zo noemen? Los Alamos, Los Alamos, Los Alamos. oké, oh, oké. Okay, okay. Calm down, calm down. It was a joke. It, it's a joke, goddammit, broertje. Ik weet hoe belangrijk het voor je is. Ik weet it. het, it's your big project. En daarom probeer ik je toch ook gewoon te helpen? I know that he's from Europe. Nee, hij, hij is geen spion. Ik denk echt dat hij jullie kan helpen. En als je hem niet vertrouwt, dan zit je hem dan gewoon eerst in de keuken. Laat hem lekker koffie zetten. Hij hoeft niet gelijk jullie hele bommenprobleem op te lossen. Wat? Dat is het toch? Oké, okay, oké, okay. joke, joke broertje. Oké. Okay. Ik stuur hem morgen naar New Mexico. Oké? Okay? Ja? Yeah? Sure. Love you too, man. God bless America. The story began back in 1939 when Albert Einstein wrote a letter to US President Franklin Roosevelt warning him that Germany was engaging in research to split the atom and design an atomic bomb of their own. Roosevelt's response to Einstein was to authorize one of the largest and most secretive operations ever, the Manhattan Project. By 1939, het principe van nuclear fission was known throughout the scientific world. Would Hitler use this knowledge om een a te bouwen? De atomic bomb might already be within reach of the German war machine. Terwijl de mensheid zichzelf voor de tweede keer in nog geen halve eeuw de vernieling inblaast, zit Alan jarenlang op de geheime legerbasis in New Mexico. Daar, achter zeer gesloten deuren, bouwen de beste wetenschappers van de wereld aan een nieuw soort bom. Een bom die zo krachtig is dat niemand hen ooit nog in de weg zal durven staan. Alan maakt bliksemsnel carrière van stagiair koffie tot assistent koffie tot chef koffie. En nog altijd wil die nieuwe bom maar niet lukken daar in Los Alamos. Ik bedoel, daar op die uh, geheime plek. Los Alamos, wie zei de Los Alamos? Los Alamos was such a well kept military secret that people outside the Manhattan Project didn't even know it existed. Residents were forbidden to use the words Los Alamos. Post office box 1663, Santa Fe, New Mexico was the location listed for all Los Alamosans. Los Alamos, New Mexico, 1945. <laughs> De heren vragen om koffie, Ellen. Waarom hebben de heren nog geen koffie gehad? Oppenheimer loopt erbij alsof je elk moment dus hoeven kan storten. En Teller kijkt alsof Oppenheimer net zijn eerste geboren heeft geofferd. En ik weet niet wat er daar binnen aan de hand is, ah, maar... Die, die, die twee liggen elkaar al jaren niet. Dus water en vuur. Of nee, water en vloeibaar stikstof eigenlijk. Een hoop rook, ja. maar volmaakt veilig. I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill... 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I'm afraid that the answer to that question is yes. Ik had Hitler eigenlijk persoonlijk een bloemetje moeten sturen. Dat had ik moeten doen. Want hij heeft eigenhandig alle goede wetenschappers uit Europa weggejaagd zo de open armen van Amerika in. De open armen van Los Alamos. Ik bedoel uh, Otto Frisch, uh, Enrico Fermi en natuurlijk Hans Bethe. De lijst is eindeloos. Ja? Maar hoe kan het dan dat al die briljante mannen samen al maanden geen steek verder komen? We kunnen ons dat niet permitteren, heren. Niet nu. Ik, ik, ik begrijp het niet. Tja, hoe zou dat toch komen? Uh, uh, tellen, Heren, alstublieft. Misschien Oppenheimer. Misschien had je toch iemand anders, goofd van de Theoretische Divisie, moeten maken? Teller. In plaats van meneer Beten hier. Teller, even niet meer. Nou, heren, kunnen we alstublieft. Het is maar een gedachte. Ik ga deze discussie niet nogmaals voeren, Teller. Ik zeg alleen maar. Waarschijnlijk hadden we die bom dan allang uitgevonden. Was Hitler helemaal niet meer in staat geweest om welk bloemetje dan ook aan te nemen? Mijn god, Teller. Een kopje koffie. Heren. meneer Oppenheim? Ja, je hebt zeker niks sterkers of, of wel? Helaas niet, heren. Nou, doe dan maar. Een glaasje brandewijn, dat zou er zeker nu wel ingaan. Of niet soms? Maar ik geloof u, deze koffie is zo sterk... daar springt zelfs uw borsthaven in de houding. Ja. Lekker donutje erbij, meneer. Man, zie je niet dat we hier bezig zijn? Koffie schenken en je mond houden. Uiteraard, meneer Teller. Ja. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. We weten hoe we de kernreactie tot stand moeten brengen. We hebben het uranium. We kunnen het alleen nog niet onder controle houden. Kom op. Dit is de laatste stap. We zijn zo dichtbij. Als ik niet beter wist, op gaai, dan zou ik bijna denken dat jij je magie aan het verliezen bent. Teller, wil je nu alsjeblieft even ophouden? Meneer Beter, Koffie. Ik bedoel, jij staat ons hier een beetje de les te lezen. Maar wat draag jij zelf nou helemaal bij? Ik geef alles... Voor ons onderzoek, Teller. Dat weet je. Lief meneer, Teller, koffie. Go to op met je koffie. Openheimer, geef het nou maar toe. Jij zit net zo vast als wij. En hoe moeten we nou verder komen als zelfs ons hoofd niet weet wat hij doet? We hebben het uranium, we hebben de reactie. Alleen de controle missen we nog. Maar hoe controleer je iets dat oncontroleerbaar is? Het voelt alsof het antwoord ons recht in het gezicht staart. Oppenheimer, we hebben het al zo vaak besproken. Er is gewoon geen oplossing. We kunnen de reactie niet controleren. Pardon, heer. Ik denk dat ik het antwoord weet. Wat? Ik denk dat ik het antwoord weet. Nee, ik weet het antwoord. Voor jullie ontploffingsprobleem. Wilt u het horen? <laughs> en, en jij bent? Oh, niemand, meneer Oppenheimer. Ik ben niemand, ik breng de koffie rond. Maar ik hoorde u allemaal zo bevlogen praten ik dacht toch, misschien even... Jij dacht dat je misschien even een zaal vol briljante wetenschappers moest onderbreken? Ja. Net toen ze op het punt stonden om een doorbraak te bereiken? Een doorbraak, geloof je het zelf? Even niet nu tellen. Ja, nou, zoiets. Ja? ja, nou, maak jij dan maar even heel snel dat je wegkomt. Zoals u wilt, meneer Oppenheimer. Uh, zal ik de koffiepot maar hier laten? U heeft het misschien nog nodig, <laughs> Wegwezen. De brutaliteit. Ja. Nou, heren... Succes ermee, hè? Ik dacht alleen nog... ...waarom delen jullie het uranium niet in twee gelijke delen op? Wat? Nou ja, jullie krijgen je explosie niet onder controle, toch? Maar als jullie het uranium in twee gelijke, niet-kritische delen opsplitsen... ...die pas op het moment suprem bij elkaar komen... ...dan ontploft het hele boeltje toch wanneer jullie dat willen. Ja, uiteraard, maar... Kan iemand deze man verwijder... Wacht, wacht, wacht even, wacht even. T twee gelijke delen? Ja ja, de delen hoeven niet eens gelijk te zijn. Dat merkt u zeer slim op. Als ze bij elkaar maar groot genoeg zijn. Kan iemand, alsjeblieft, deze man verwijderen... En hoe had meneer de koffiezetter... Ik bedoel, hoe had meneer... Nou ja, sorry, uh, uh, wie ben jij? Nee, niemand... Alan Karst. Security. Meneer Opleijmer. Security. En hoe had meneer Carson bedacht dat we die twee delen op het moment suprême bij elkaar brengen? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Met een springlading. <laughs> Moet ik hem zelf even <laughs> buiten zetten? Een springlading? Want ik doe het hoor. Ik kan het, ik kan het zo doen. Het ding is alleen doodgewone springlading. Ik heb een beetje last van mijn rug. <laughs> maar meneer Carson, als de oplossing zo simpel was, denkt u niet dat wij die niet al lang gevonden hadden? Een, een springlading? Alsof dat... Als, als, als, als of dat. op een Oppenheimer. Goed, oké. Okay. Als niemand anders dit wil doen, komt je maar even met mij mee, meneer klakson, Dan gaan we heel gauw... Goud... Teller, teller, even stil nu. Ik, ik denk na. Nou. Als we, als, als we dan, als we met de mate van... Dan zou dat ongeveer... Maar, maar dat kan toch niet. Dat, dat kan toch niet zomaar? Maar, dat, dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. Een springlading. Twee delen uranium, één goed getuimde knal, neutronen komen in beweging, atomen beginnen te splijten en dan... Boom! Boom. Ongelooflijk. We hebben al die tijd. Any man whose errors take ten years to correct is quite a man. Pardon, meneer? Beter. Ja. Ga onmiddellijk naar het lab. Neem Fries en Fermi mee, wil je? En u, meneer awesome. uh. Even niet nu, zie je verdomme niet dat we hier bezig zijn. Oh, oh, meneer Truman, sir. Uh, Vice-president Truman. There's been talk about the atomic bomb. Resident president Truman. Ik, ik bedoelde niet. Gaat u toch zitten? Ja, ik, ik wist niet dat u. Ik wilde graag een update over uw voortgang met het uh, Manhattan-project op een Heimat. Ik... ik um... Vandaag nog, hm, met uw welbewinden. Nou, uh, u heeft mijn geduld de laatste maanden tenslotte al voldoende de koep gesteld. <laughs> nou, het uh, toeval wil dat, uh, dat uh, wetenschapper Karlsen daar, dat die zojuist uh, daar. Nou, daar bij euh, euh, de koffietrollie. Dat die zojuist ons probleem heeft opgelost. Is dat zo? Nee. Wat een prachtig nieuws. Ja, hè? Gefeliciteerd, meneer Carlsen. Dank u, meneer de vicepresident. Uitstekend werk. Zeg, ik ga zo een hapje eten voor ik naar Washington terugvlieg. Heeft u zin om mij gezelschap te houden? Wat? Wat? Met alle plezier, Truman, sir. Maar... Ik moet eigenlijk nog even deze koffieronde afmaken. Teller? Ja? Jij neemt meneer Carlsen's koffieronde over. Wat maar? Kijk eens, Teller. En netjes vanaf rechts uitserveren. Maar? Volgt u mij, meneer Carlsen. Meneer Oppenheimer, meneer Beter. Dank voor de prettige samenwerking. En nog een fijne dag. Wat de hel is er zojuist gebeurd? We maar niet uit. We hebben het opgelost. We hebben het eindelijk opgelost. Zo. No, now we have a cup of coffee verdient. dinner. Tell her. Ah, Finally, after three years' work, the atomic experts were ready to test their first bomb. In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer, En weet u wat ik nou het allerleukste vind aan vicepresident zijn, meneer Kalsen. Al mijn lievelingsrestaurants, helemaal voor mij alleen. Senor de vicepresident, heeft u een keuze kunnen maken? Buiten de kaart om, hebben wij ook nog... Twee tacos graag, of door maar drie eigenlijk. De man, uiteraard. Swicky tortillas, een en chiladas. Oh, en friet, twee bakken, om mee te beginnen. Si, senor. Uitstekende keuze, meneer. Weet ik. En om het te drinken? Meneer Kalsen. Twee flessen brandewijn. De man, uiteraard. En ook om mee te beginnen. <lacht> meneer Kalsen, u bent toch niet van plan om de vicepresident van Amerika onder de tafel te zuipen, hè? Nou, u mag ook melk horen als u dat niet bereid. <lacht> nee, beloofd is beloofd. Het is tenslotte een bijzondere dag. U heeft eigenhandig het met het en project tot een succes gemaakt. Ah, ja, meneer Oppenheimer, leek daar anders niet al te blij mee te zijn? Ach, Oppenheimer, daar u straks op zijn blote knietjes, als hij weet wat goed voor hem is. Als u het zegt. Ah, kijk, daar komt de brandweier al. You can certainly destroy enough of humanity so that only the greatest act of faith can persuade you that what's left will be human. Few people laughed. Few people cried. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Harry S. Truman, a man to whom many millions of people looked for guidance, a man whose responsibilities are today as great and whose influence as far-reaching as any other man on earth. <tie yakken> Ellen. <tie> Ellen. Ik... Ja. Hé hey Ellen. Ellen, luister even. <tie �antho> Ellen. <tie> ik heb nog ik heb nooit. Ik heb nog nooit. Ellen. Ellen. <tie> Ma maar hoe spreek je het ook alweer uit? Alan. Alan. Alan. Alan. Nee. nee. Alan. Alan. <tie> <tie> ja. Alan. Alan. Alan. Alan. Alan. <tie> Ja, wat een stomme taam. <laughs> ja, maar, maar wat is er dan, Harry? Harry? Wie is Harry? Ja, dat ben jij. Oh, dat stomt inderdaad, dat ben ik. <laughs> ja, had nog nooit, oh, ja. je, je zei ja. ik heb nog nooit... Ik, ik heb nog nooit, nooit in mijn leven niet nooit iets... <laughs> Nou, iets grappiger is ja. dan dan Roosevelt die probeert op te staan uit zijn rolstoel. rolstoel. <lacht> oh. <hulling> ja, dan doet hij een soort van... Een soort van nee, nee, kijk even. Hè, kijk even. Ja, ja, zo, nee, ja. Ja. nee, <hulling> Oh, nee. <laughs> en een gepieper en een gekraak met een verroeste schommel. Maar, beste man, echt waar. De beste president die we ooit gehad hebben. Alan, Alan, Alan. Alan! Hé, <laughs> hey, kastelein, meer Brandewijn! Ja, dat sluit het maar. Me eh. Meneer Truman, sir. Waar is er, beste man? Uh, kan ik u even spreken? Spreek! <laughs> um, Sir, het gaat over president Roosevelt. <laughs> Frankie, wat is er nu weer met die ouwe bok? <laughs> um, hij is dood, sir. Over at the White House, the flag is at half-mast. <laughs> just ten minutes to six tonight when the news was given to the world. The first reaction among troops was complete disbelief. The Everywhere there was the silent tribute to the passing of a great leader. A war casualty, as certainly as any soldier killed in battle. At a time like this, words are inadequate. The world knows it has lost a heroic champion of justice and freedom. In his infinite wisdom, Almighty God has seen fit to take from us a great man who loved and was beloved by all humanity. Tragic faith has thrust upon us, grave responsibility. We must carry on. Going home, I'm just going home. Je hebt geluisterd naar De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson.